Ik worden met de bijzondere recherche, alsjeblieft. Hallo? Ben ik bij de bijzondere recherche? U spreekt met Valerie Simons. Uh, is commissaris van daar? Ja, ik had graag eens met hem gesproken, alsjeblieft. Nee, momentje. Als ik u goed gevolgd heb, dan is het nu toch zo goed als zeker... ...dat Valerie Simons de plannen van die geheime gang aan die huurmoordenaar gegeven heeft. Nee, Anneke... Maar ik ben er bijna zeker van dat dat via Christian Bernard gebeurd is. Ja, waar zijn uw bewijzen? Ja, die heb ik nog niet. Ah. Ah, ja. Maar luister, we gaan Valérie alleszins zo rap mogelijk op de rooster leggen. Maar eerst wil ik nu Bernard zien. En Steve Dano trouwens ook. Want die twee zijn tot nu toe veel te lang buiten schot gebleven. Laat ons maar al eens zien wat ze over dat fameus dossier te zeggen hebben. Wat de bedoeling daarvan was en zo. Pieter, Guido en ik weten nog niet eens met zekerheid of dat dossier wel echt van hen is. Wij denken dat het over hun activiteit gaat, maar al de rest is pure speculatie van nu. Hè? Anneke, het is een soort werkdocument, dat heb je zelf gezegd. Hè? Ja, een uitgewerkt plan van mogelijke stappen die kunnen gezet worden om het doel van de firma Mercurius Holding Company te verwezenlijken. Ja, en dat was volgens u dus een fictieve firma. Net zoals alle andere firma's die in dat document vernoemd worden. Juist of niet juist? Juist, ja. Anneke, wat waren Bernard Co? Dan het doen in het Kroon Plaza Hotel? Ja, ze hadden daar een colloquium. Waarom? Een colloquium over? De impact van de reclame op de audiovisuele media. Daar waren besprekingen, meetings, workshops. Ja, daar wil je naartoe. Dat dossier was volgens u een tekst die ze daar besproken hebben, of die ze daar wilden bespreken. Affirmatief, mevrouw de substituut. En bespreken met wie? Met potentiële bondgenoten, met mogelijke financiers, met een overdaad aan zwart geld en zo. Ik heb mezelf gezegd dat het in een soort geheime code gesteld was, hè? Ja. Wel, voor mij is het simpel. Ja. Die Mercurius Holding Company, dat is niemand anders dan Bernard Saint Dano. En negen kansen op tien zijn er nog wel anderen bij betrokken. Met andere woorden, ik durf wedden dat we vroeg of laat... als we door blijven zoeken, één ja. overkoepelende firma ja. gaan ontdekken... waar die twee een hoofdrol in ja, spelen. Ja, ja, sorry, Vanim, maar daar waren Guido en ik ook al achtergekomen. Hoor. Alleen hebt u ons nog niet eens de kans gegeven om dat aan u uit te leggen. Dat is heel goed van u. Ik ben fier op u. Dank. Maar ik zit ondertussen al een stadium ja, verder. Je ook niet pretentieus worden, he, gij? want je hebt me nog lang niet overtuigd. Hoor. Hanneke, mijn stelling is dat Dirk de Meijer uit de weg geruimd is omdat hij daar allemaal achter gekomen is. Mogelijkheid 1 heeft dat dossier ontdekt en wil daar eigenlijk met Valérie over spreken. Die dus volgens u totaal onschuldig is. Een mogelijkheid twee. Valérie is naar de Meijersen kamer gelokt. Oh ja, en dat slipje van haar, waar jij nu al dagen over piekert... dat is expres achtergelaten door Beernat. Ja, dat was ik al vergeten. Inderdaad. Ja. Valérie moest op een of andere manier verdacht gemaakt worden. Oh, geef dan maar toe dat dat aardig mislukt is, hè. En voordat je hier in het Wildeweg blijft voortspeculeren... het is nu al bijna duidelijk dat Mensaard ook door die Sardijnse killer is vermoord. Hè? Vraag één, waarom... Vraag 2. Wat stond Valérie voor mensen uit zijn deur te doen? Ja, ja. En vraag 3 is... Wat deed die auto daar? Precies. Reed die toevallig voorbij? Had die haar daar afgezet? En zat die Sardijn daar dan ook in? Of, of, of iemand anders? Ja. Of was dat misschien iemand die Valérie in het oog aan het houden was? Oh, dat klinkt allemaal geweldig. Maar vertel mij dan eens, wat is de rol van Philippe van Dorpen in dit alles? Waarom moest hij dood? En waarom moest daar dan een echte huurmoordenaar aan te pas komen? Ja, dat ben ik nog niet uit, dat oh. geef ik toe. Oh. Maar daar heb ik toch ook al zo mijn theorietje over. Sorry. Philippe had een eigen reclamebureau. Hè? Ja. Wel, Volgens mij had hij plannen die Beernaerts en Dano niet bevielen. ...plannen waar zijn pa, blijkbaar tegen beter weten in, geld wou insteken. En dat maakt je op uit dat ene mailtje dat je op Dirk zijn computer gewonnen hebt. Maar, ah, ah, Guido. En? Ja, euh, Bernard zullen we voorlopig niet kunnen ondervragen. Pieter, hij zit in Frankfurt en zijn secretaresse weet niet waar. Hij is toch niet zonder GSM vertrokken, zeker? Ja, geloof het of geloof het niet, maar het antwoord is ja... Hoe dan ook, hij wordt overmorgen in principe terugverwacht. Dus daar is nog niet meteen iets verdachts aan. Wat Dano betreft, ja. Dat is andere Koek. Die heeft zes gsm-nummers. En al die nummers staan op naam van verschillende bedrijven. Ik heb ze hier allemaal opgeschreven. Laten ze. zien. Op zijn officieel adres tussen haakjes... dat is spiegelrij 16bis. Met andere woorden, het huis vlak naast Beenaards en Partners. Hè. Is hij al maanden niet meer geweest. Dat wordt dus zoeken. Oh ja, het belangrijkste zou ik nog vergeten... Pieter Valérie Simons heeft gebeld en ze wil met u spreken. Ik denk dat Anne gelijk heeft. Nou, geef toe: het is wel heel verdacht dat Valérie uitgerekend nu uit zichzelf met u wil brengen. Ja, en dan? Hè? Sinds wanneer moet ik als speurder mensen negeren die uit zichzelf confidenties komen doen? Leg me dat nu eens uit, meneer de Wereldreiziger. Noem het een kwestie van tactiek, Pieter. Ja. Anne en ik zijn nog volop bezig met al die combines van Beernaarts en de Oh, God, en... De combine Martens Versavel is weer op drijf. Guido Jong: Speurders werken met hun gevoel, met hun neus. Niet met papieren constructies. En tussen haakjes, er was geen enkel spoor van inbraak bij menshart. Mm -hmm. Gelijk wie hem vermoord heeft, dat dossiertje is daar gewoon blijven liggen. Dat vind ik ook heel eigenaardig, ja. Guido, ik ga met Valerie praten en daarmee uit. Wil je weten waarom? Omdat ze volgens mij gevaar loopt. Laat mij dan tenminste meegaan. Nee, nee, werkt jij nog maar wat voort met Hanne, met uw nieuwe baas. Pieter, Guido, ik heb hier een paar resultaten bij. Je bent hier zonder Vermeulen, Antje? Ja, die is onderhuis, huis voelen zich niet goed... Heeft blijkbaar een verkoudheid opgedaan, zeker in de gangen van het kasteel van Malen. Oh, die jongen. Oké, okay, een samenvatting. Uh, ik zal de technische details maar overslaan, zeker. Ja, doe dan maar, want wij begrijpen die zogezegd toch nooit, hè. Uh, ja, maar als gewild, lees ik ze toch voor, hoor. Het is maar dat mijn baas dat uh, vermeulen beweert... Ja, dat, dat was een grapje, hè, vermerken. Uh, goed, uh, dus, uh, één... Rosé Mensaert was inderdaad al dood voordat hij in het badwater gelegd is. Zijn nek was gebroken, ja, volgens dokter Dupont met één welgamiete karatieslag. Twee, hij is in zijn woonkamer vermoord. Drie, hij heeft daar een sterk verdovend middel toegediend gekregen... in een whiskyglas. Uh, vermoedelijk een paar uur voordat hij vermoord is. Vier, en dat is misschien wel het, het vreemdste. Hij heeft seks gehad, vlak voor zijn dood. Hoogst waarschijnlijk Solo sex. Met die vibrator dan, of wat? En dat terwijl hij verdoofd was? Wel, dat is tot nu toe nog een groot raadsel. Vermeulen wil nog wat bijkomende testen doen. Nou, ik vraag me wel af hoe hij dat gaat doen. Ja, wat voor testen gaat hij doen? Pieter, kijk, er zijn bij Mensaard rare sporen ontdekten. Een soort irritaties, kleine bloeduitstortingen eigenlijk. Aan zijn ballen en in zijn... In zijn achterste... Ja, maar ja, maar wacht nu eens. Bedoelt je nu dat hij zelf of dat iemand anders hè, met die vibrator... Wel, uh, zo ongeveer wel, ja. Ah, Guido zit er al bij u te werken. Ja, dat is goed, schatje. Doe maar. Doe nog maar een beetje voort met hem, hè. Wie weet wat voor combines je nog gaat vinden. Laat het mij straks maar weten. Nee, nee, ik ga nog niet naar huis. Ik ga nog even langs bij Lestamin. Nee, eentje maar, hoogstens twee. Nee, ik moet wat kunnen nadenken, hè. Ja, ja, kusje. Uh, kan ik mevrouw Simons spreken, alsjeblieft? Bedankt. Mevrouw Simons, uh, commissaris in hier. Uh, sorry dat ik u nog zo laat stoor. U zit blijkbaar toch nog te werken... Oh, u wou juist ophouden. Wel, dat komt goed uit. Ik wou u vragen of u iets met mij wil gaan drinken. U wou toch eens met mij praten, hè? Ik moet naar uw bureau komen. Oké, okay, dat, dat is goed, dan doe ik dat. Ik sta er binnen tien minuten. Ja, tot dan. Mevrouw Simons, ik heb verschillende keren aangebeld, maar er werd niet opengedaan. Ik ben net op tijd ziek, want u was blijkbaar al van plan om maar naar huis te gaan. Ja, commissaris. Met u. Met mij? Ah, u wilt bij u thuis met mij praten. Ja, want uh, wat ik met u te bespreken heb is uh, nogal vertrouwelijk. En waar is thuis, mevrouw Simons? In knokkenzoete, commissaris. U hoeft niet ongerust te zijn, hoor. Ik zal niet proberen u te verleiden... Tenzij misschien met de zeldzame whisky die ik in huis heb. Loopt u mee naar mijn auto?